Drie uur, Raymond Seré met het NMS-journaal. RTL heeft een aflevering van het reality-programma De Villa geschrapt... omdat een van de deelnemers veroordeeld blijkt te zijn... voor de geruchtmakende stoeptegelmoord uit 2005. Het programma op RTL 5 volgt jongeren in een villa aan de Spaanse kust. In de uitzending die op 11 oktober stond gepland... zou Ene Davies zijn opwachting maken. Na een anonieme tip bleek dat hij een van de daders van de stoeptegelmoord is... Twee jonge mannen gooiden een stoeptegel van een viaduct waardoor een automobilist om het leven kwam. De dader Davy zat vijf jaar vast. RTL besloot de uitzending te schrappen uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer. De Tweede Kamer heeft een motie van afkeuring tegen staatssecretaris Veldhuizen van Zanten verworpen. De motie was ingediend door GroenLinks, PvdA en SP. Behalve deze partijen stemde alleen de partij voor de dieren ervoor.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 Vragen die nog openstaan zijn onder andere die vraag van Greet... met haar zoektocht naar de manier om windes te vangen uit de vijver. Dan heb ik me laten vertellen dat windes een soort goudvissen zijn. Maar verder, de vraag van Ralf nog. Waarom zit je voor de televisie en achter de pc? En eens even kijken. Dromen mensen die blind geboren zijn met beeld 0800 1121. Verdere manieren om de wachtkamer van de nachtzuster te bereiken... zijn via Twitter, apenstaartje nachtzuster. Via de mail, nachtzuster, Of via de chat, kom meepraten met de mensen die zich daar bevinden... En dat kan via www.nachtzuster.net. Het leukste is altijd als je even belt, want dan kan ik horen hoe je klinkt. En dat doe je via 0800 21. En uh, het moeten natuurlijk wel diervriendelijke manieren zijn hè, om windes te vangen. Dus er komen natuurlijk grapjes genoeg binnen, maar de windes moeten het wel overleven. Dat is dan een voorwaarde. Dus weet je een manier om een winde uit de vijver te krijgen van Greet? 0800 21. Advice and remember always In life Into each heart De marvellets waren dat en too many fish in the scene... Naar aanleiding van de grote hoeveelheid vis in de vijver van Greet. 0800 1121, je kunt het nog steeds bellen met vragen en natuurlijk met antwoorden. Uh, eens even kijken, Michaela. Hallo? Goedenavond, of goeienacht Michaela. Hallo Michaela. Hallo. Ik belde even naar aanleiding van uh, de vraag of de vraag, ja eigenlijk wel, hoe mensen de uh, dromen die, uh, die blind zijn. Ik ja. ben zelf blind, maar ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik pas sinds twintig jaar blind ben. Ja. Ja pas, maar goed. Uh, in, in, ik vraag me dat ook wel eens af als ik dus inderdaad blind geboren was geweest, ja. of ik ook dezelfde dromen had gehad als die ik nu heb. Want ik ja. droom gewoon alles: uh, het gras, het lucht. Dat kan ik dus allemaal best wel drongen s'nachts. Ja, ja, maar je weet misschien... Maar even, uh, want... Uh, uh, hoeveel jaar ben je nu? Ik ben nu uh, 52. Uh, 52, dus je was 32 toen je ja. blind raakte? en toen kreeg ik een effige ziekte. MD heet dat, macular degeneratie. Ja. En er is een vernauwing in de bloedvaten van het netvlies. En het netvlies kunnen ze niet opereren, hoornvlies wel. Oké. Okay. Dus ik loop ook met een blindenstok en... Uh, maar... Ja goed, ik heb er verder niet zoveel hinder van, want ja ik doe blind internetbankieren, ik doe blind computeren, uh, ik heb braille, ik heb overal knopjes op thuis, uh, ja. dus voor mij is het niet zoveel hinder. Uh. Ik ga naar voetbalwedstrijden, de hele entourage eromheen, uh, schaatswedstrijden in Thielf, ik ga naar FC Groningen, ik ga overal heen, dus, dus voor mij is het niet zo'n probleem. En s nachts droom ik heerlijk. <lacht> Maar, uh, ja, inderdaad, want twintig jaar geleden, dan kan ik me ook wel voorstellen dat de herinneringen een beetje vervagen. Ja, alleen, um, ik heb natuurlijk twee, klein, ik heb nu twee kleinkinderen en die zijn acht en f, uh, zes. Ja. En die heb ik dus nooit gezien. Nee. Alleen gevoeld en toch droom ik daar s'nachts over en met alles erop en eraan. Maar dan heb je ook een beeld van hoe ze eruit ja. zouden... Oh, dat is uh, bizar, ja. Ja. En waarschijnlijk omdat ik toch altijd wel heb kunnen zien in het begin. Um, ik weet dat mijn kleindochter blond is en lang haar heeft. Dat kan ik voelen dat ze ja. lang haar heeft. Als ze blond is, kan ik niet zien. En toch heb ik dat beeld dan gewoon daarbij s'nachts. Ja, maar het, heb je dan ook wel eens bijvoorbeeld met je, met je kleindochter dat je net als... Um... Uh, in die film Ghost moet ik dan, of uh, is dat Ghost? Nou ja, de, of, of nee, in de videoclip, van, nou ja, dat weet jij natuurlijk niet... maar er is een videoclip van een liedje waarin... Uh, even denken, is het Stevie Wonder, denk ik? Of is het Lionel Richie? Nou, In ieder geval voel je dan ook aan het gezicht hoe, um, ja. hoe ze eruit ziet. Want dan kun je natuurlijk, als je wel kinderen gezien hebt vroeger... En je gaat dan voelen, dan ga je gewoon invullen. Dan denk je, oh ja, dat zo, zo dat voelt als een klein rond neusje of als een grote spitse neus. Ja, of precies, een... dat contact, gewoon al met dat, dat voelen, dan. dan, dan ja, ja, ik denk dat de een dat misschien wat meer heeft dan de ander, weet ik niet. Maar ik heb toch gewoon, als ik dat voel, de lengte voel je, de lengte van haar voel je, alleen de kleuren dan, dan, dan weer dus niet. Maar het neusje voel je, mond voel je, dus. Het, het, het visuele beeld ja, ja, krijg ik dan gewoon wel door in mijn hoofd. En dat ja. speelt zich s'nachts ook af. Ja, maar dan, dan is het toch, denk ik, anders. En ik denk dat dat ook de nieuwsgierigheid is van, uh, uh, van Patrick. Als je blind geboren bent. Ja. Dat bedoel ik daar ook mee te zeggen. Want ik heb dus, inderdaad ben ik zo blij dat ik er niet mee geboren ben. En daarom heb ik dat voordeel. En daar ben ik heel, heel blij mee. Ik weet hoe gras eruit heeft gezien. Dat gras groen is. Ik weet hoe de lucht eruit Want dat heb je altijd nog in je hoofd zitten. Ja. En dat zijn wel kleine dingen, maar hoe een hond eruit ziet. Maar gewoon een willekeurige hond. Hoe een poes eruit ziet. Hoe. Ja, hoe een huis eruit ziet. En dat mensen die blind geboren zijn... zie je ook aan de ogen... Uh, die blijven op één punt staren. Ja. En ik heb... Nou, dat is niet altijd een voordeel trouwens, hoor. Maar ik wou net zeggen... ik heb het voordeel dat dat bij mij niet zo is. Mm. Maar dat is niet altijd een voordeel. Want mensen kunnen... als ik de blindestook niet bij mij heb... kunnen ze aan mijn uh, gezicht niet zien... dat ik dus blind ben. Want na, ik reageer met mijn ogen naar een stem. Dus mijn ogen reageren naar uh, een gezicht. Ja. En naar de stem. Ja. En dat doen mensen die blind geboren zijn niet. Oké. Okay. En dat is af en toe ook wel eens een beetje heel vervelend. Als je ja. je blindenstok ziet, zien ze... Uh, je bent blind. Ja. Of ze is slechtziend. Maar als ik hem een keer niet bij me heb, als mijn partner bij me is... dan hoef ik niet altijd de blinde stok mee, want nee. mijn partner die leidt mij wel. Maar dan reageer ik gewoon als iemand iets tegen mij zegt... Ja. dan richt ik mijn gezicht daar naartoe en mijn ogen ook. Mijn ogen draaien mee. En iemand die blind geboren is, uh, draaien de ogen niet mee. Nee. Het is wel, als iemand niet kan zien dat je blind bent... dan krijg je bijvoorbeeld dat ze je een hand willen geven... en dan staan ze met uitgestoken hand... En dat weet jij dan niet. Nou, daarom voel ik mij dus wel een heel bevoor uh, bevoordeeld mens. Dat je, nog, uh, dat je nog een beetje kunt herinneren, dat soort beelden. Ja. ja. En heb je nooit dat je denkt van... Goh, uh, oranje, hoe zag Oranje er ook weer uit? Na twintig jaar. Of zit dat echt uh, goed ingesleten in je hersenen? Ja, en daarom voel ik mij gewoon heel gelukkig. <laughs> Goed. Nee, dankjewel dat je even belde. Ja, en trouwens, ik, ik ben ook heel gelukkig dat ik een stofzuiger heb... Oh. waar geen zak in zit. Maar een stofzuiger zonder zak is er tegenwoordig ook al, hoor. Ja, dat, maar waar gaat het stof dan heen? <laughs> moet je dan de hele stofzuiger weggooien als die vol is? Oh ja, maar daar heb ik een partner voor... die in mijn buiten even in de container hoort. Oh, dan moet je hem ondersteboven houden. Ja. Oh, ja, dat weet ik allemaal niet, joh. Echt, ik, ik raak het nou, ding nooit een oude stofzuiger, maar dat is een hele ja. goede geweest, blijkbaar. Dus niet al ja. heel lang meegaat. Ja, dat is steeds een hele goede. ja. Maar juist, ik kan het metertje ook niet zien. Ja. Voor jou is een metertje heel onpraktisch. Ja. Ja. Goed. Nee, ja. dank Ik ben blij dat ik eventjes uh, dit mocht zeggen. Want ja. ik, ik, ik, ik, uh, alleen, ik ben een bevoord, orde, bevoordeeld mens dat ik gewoon blind ben en toch alles mee kan maken. En alles, ja... Alles nog meekrijgt en ook ja. s'nachts. Nou, inderdaad, heel goed. Nou, prachtig, Michaele. Dat een beetje positiviteit midden in de nacht is nooit weg. Ik wens je nog een goede nacht. Prima. Dag. Nacht. Hoi. hoi. hoi. 0811-21. En er moet toch ook iemand zijn die wel blind geboren is, die kan vertellen of hij of zij ook in beelden droomt. Leo, goeie nacht. Hallo, met Leo. Hallo, sorry, ik zou je eerder bellen hadden wij per mail afgesproken. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik luister toch altijd naar jou. Oh, gelukkig. Je, je mailde uh, een vraag. Maar, ga je gang. Nou, ik heb dus een aantal jaar geleden heb ik een, uh, een hartstilstand gehad. Ja. En uh, ik ben gereanimeerd, uh, gefibrideerd. En ik heb. Uh, daarna ben ik dus in coma geraakt. En nou is mijn vraag eigenlijk. Dat ik heb, uh, uh, of ik hoor van allerlei mensen, hoor ik uh, dat ze met een hart stilstaan, dat ze dan uh, allemaal mooie dingen hebben beleefd. Mm. Maar ik heb dat helemaal niet. En ik vraag me dus af hoe dat dus komt. Dat de een dus allemaal mooie dingen beleeft en dus allerlei uh, situaties uh, ziet. Zoals mooie bloemen, een blauwe hemel, de zee, wat dan ook. Ja. ik heb dat helemaal niet ervaren. Ja, dat is ook een anticlimax dan, hè? Ja. ja. Maar, uh, maar je, je had ook niet uh, um, uh, dat je het gevoel had dat je zweeft... Of, uh, wat, wat eigenlijk altijd terugkomt in verhalen over bijna doodervaringen... is zo'n licht- en een tunnelachtige... Nee, dat heb ik niet gehad. Allemaal niet? Helemaal niet, nee, want ik, was, ik zat op het terrasje en ik zat met een vriendin wat te drinken. Ja. En op een gegeven moment uh, nou, ging het gewoon in principe het licht uit. Dus ik heb helemaal niets gemerkt. Ze, dus ze hebben alles gedaan met me. Toen de tijd, ben gelukkig ben ik heel snel ben ik, uh, gereanimeerd. De ziekenauto die was heel snel was die aanwezig. En uh, ja, net wat ik zeg. Uh, ik hoor dat allerlei mensen dat wel hebben meegemaakt, ja. en ik niet. Maar jij je herinnert je ook helemaal niks uh, van het hele verhaal... behalve dat je op het terrasje zat en het volgende moment uh, kwam je bij in het ziekenhuis? Ja, ik heb dus met die vriendin met daar, de hand, daar vaak over gesproken. Ja. En, en Die vertelde me ook dat ja, ik, ik, uh, ik zat onder stoel en hadden net wat besteld en wat dan ook... en ik begon hevig te trillen en te, en te schudden en ik viel achterover. Nou en Vanaf dat moment eigenlijk, ja, ik, heb het, ik heb het helemaal niet zien aankomen, niet voelen aankomen ik had, we hadden, net hadden net een stuk gefietst. Ik had eigenlijk helemaal geen voortekenen dat het zou gebeuren. Nee, dat is gek, hè? Ja. En het, en het eerste wat je je weer herinnert, want het werd zwart en toen? Nou ja, to, en toen werd ik... Want ik heb dus uh, tien dagen in coma gelegen. Ja. En, en uh, toen ik wakker werd, dat was juist zo vreemd... toen kon ik me... Uh, iedereen die om me heen was uh, stond, die kon ik heel makkelijk kon ik die, uh, uh, herkennen. Ik ja. In één keer uh, herkende ik uh, een paar vrienden, ik, uh, mijn vriendinnen maar op. En dat was in één keer, want die waren ook heel erg blij, want ik noemde gelijk hun namen. En, ja. uh, dat was dus voor hun dus een teken dat ik in ieder geval met mijn hersenen niet uh, heel veel ellende mee had gemaakt. Nee, en je geheugen maar, niet. Ja, ja maar ik, ik, uh, daarnaast had ik nog, en dat moet ik nog even vertellen, dat vond ik best wel heel erg lullig. Dat ik ook heel erg grof was. Want daar heb ik trouwens ook een vraag over. Dat je heel je erg uit... grof was? Ja, als je, als je uit, coma komt, ja. uit een coma komt, dan heb je heel vaak dat je dan natuurlijk een reactie hebt erop. Maar ik, hoorde, ik heb dat ook later van andere mensen gehoord: dat degene die dus uit een coma komt, heel erg grof kan zijn terjuist, tegen de alleraardigste mensen die om hem heen staan. Ja, ja. En ja, wat het is, ik, ik, dat vraag ik me nog steeds af. Ik, want ik ben eigenlijk uh, best een hele aardige, gezellige kerel... die zo <laughs> dat soort dingen zou doen. Ook al maar zag je het zelf. Ja. met vriendin uit en noem op. En, oh. en, en, maar ik was echt heel grof. Ik begreep ik er niks van. Naar de hand ook toen ik naar de medium care werd uh, gebracht. Naar de wat? Toen, uh, oh, de medium care. Medium ja, care. ja. En, want ik lachte natuurlijk op de intens. En uh, toen uh, was het zo van... Dat ik werd zelfs eh, vastgebonden omdat ze bang waren dat ik heel agressief zou worden. Ja. Ja, nee, dat, dat, is wel, dat is wel vreemd. Maar ja, dat is natuurlijk, als je zoiets meemaakt, kan er natuurlijk van alles uh, in je hersenen gebeuren. Ja, ik weet het ook niet. Dat het, uh, maar het lastige is altijd, Leo. Want ik kan me voorstellen, algemene dingen. Uh, misschien zijn er mensen met, met soortgelijke ervaringen. Maar. Het lastige is altijd dat we natuurlijk in dit programma geen medische uh, uh, conclusies kunnen trekken. Nee, dat, maar dat begrijp ik ook wel. Nee, dus krijg... je kunt nooit zeggen van ja, jij was grof tegen mensen omdat of uh, jij hebt geen uh, dingen gezien nee, toen, je, ja, dat, toen dat je, je. Daar heb je gelijk in. Maar het typisch is dat ik wel vaak heb gehoord dat juist ook oudere mensen die uh, met hun uh, dochter of zoon zitten. En dat dan zo'n zo oud mensje, zo'n oud vrouwtje, die normaal de vrolijkheid zelf is... dat die dan op een gegeven moment toch heel grof is tegen, tegen juist haar, hè, tegen haar dochter of zoon of wat dan ook. En, ja. en dat juist die, na, die dichtbij staande mensen die je dan uh, daarmee raakt gewoon. Maar het kan natuurlijk zijn dat je, als je fysiek uh, zulke heftige dingen ondergaat, dat je dan de regels van wat netjes is en wat niet netjes is... en dat je, weet je, dat, dat dan allemaal eventjes niet zo belangrijk is... dat het dat even weg is. Ik zit ook maar nou een ik, beetje uh, voor me uit te filosoferen. Ja, ja dat, zou, ik, dat zou kunnen. Maar ik, ja, met, daarom is ook mijn vraag gewoon... zijn er mensen die dat hebben meegemaakt... of zijn er mensen die nu luisteren... die daar wat meer over kunnen nou ja. vertellen? Dat wat ik zeg. maar, maar Leo, ik, je hoort ook vaak dat mensen die in coma liggen... wel dingen om zich heen horen. Had je dat ook niet? Dat heb ik wel meegemaakt, heel, maar heel vaag. Ja. Het, het typische was, ik, ik zal je wel vertellen, dat, dat ik, ik, uh, ik had op een gegeven moment, nou zoveel dagen had ik doorlichtplekken. plekken. Ja. Er moest een andere wet moest voor mij op de kamer komen. Ja. En dat was een kerel die ik ooit in 1970 in de trein naar Milaan had meegemaakt. Het ja. was echt ongelooflijk. Ja. En, en ik kreeg dit. dat wet, was, toen was ik net, net uit mijn coma en ik... Ik zie die keel. Ik zeg, hé, hey, ik ken jou. <laughs> en die man zegt, waarvan ken je me dan? Ik zeg, nou, ik, zeg, ik ging toen in de trein naar de, naar de finale van Feyenoord tegen Celtic. <laughs> ik zeg, en daar heb ik jou gezien. En die vent die zegt van, ja, het is ongelooflijk. Daar zat ik ook inderdaad. Wauw. Was, dat was zo vreemd. Ja. Ja, nou, dan had je inderdaad geen last van je geheugen. Hoe is het nu met je Leo? Nu? Ja, ja. Als ik, ik, ik, ik, ik leef op het randje, zeg ik altijd maar. Ja. Ik heb last van mijn uh, ik heb last van uh, diabetes, ik heb uh, van mijn nieren, van mijn longen. En ik heb enorme jichtaanvallen. Hé, hey, jasses. En, uh, ja, en, en dus de goede dagen die, uh, die moet ik benutten. Ja. En de minder goede dagen, ja, dan uh, moet ik maar extra een beetje pijn stellen als ik neem, of wat dan ook. Maar ja. dat is... Uh, ja, uh, sommige vragen wel ze aan mij van... Uh, ben je niet bang, na dat hartinfarct en uh, die hartstilstand uh, ben je niet bang om dood te gaan? Dan zei ik, nee, ik ben helemaal niet bang om dood te gaan. Ik heb een prachtig mooi leven gehad, noem maar op. Al ben ik nog maar 64, maar ik heb dus de mooiste dingen van mijn leven oh. meegemaakt. Maar je, je weet dat het licht er zo van het een op het ander moment uit kan gaan? Ja. Want dat uh, heb je ik, eerder meegemaakt, ja. Ik uh, zou je vertellen dat ik ben ook toen ik... Uh, die uh, aanval heb gehad. Yeah. Toen kon ik, had ik nog ook gewoon een auto. Yeah. Maar ik heb dus heel bewust heb ik gezegd... Van, nou, als, ik weer, als ik weer beter ben... dan durf ik geen auto meer te rijden. Niet omdat ik het niet durf, maar omdat ik het niet wil. Omdat ik moet er niet aan denken... dat ik weer een keer zo'n aanval krijg. En stel je van, dan voor dat ik uh, kinderen aanrijd. Yeah. En ik kom er bovenop... en die kinderen die, uh, hebben het te geven. Dus yeah. dan denk ik bij mezelf... nee dat wil ik niet meemaken. Dus ik heb, ik heb op een gegeven moment ook mijn auto aan de kant gezet... En uh, nou ja, en nou heb ik uh, dan wel heel wat anders, een scootmobiel, maar dat is dat ook prima, daar niet voor, hè. maar dan, uh, met een auto kan je natuurlijk overal naartoe met een scootmobiel, daar kan je mee, minder toe maar ik neem gewoon bewust dat uh, die, uh, ja, dat, ik wil het niet om me geweten hebben wanneer dat eventueel toch zou gebeuren. Ja. Ja, nou, dat vind, dat vind ik een mooie beslissing. Maar vertel eens even, want uh, we, zitten nu, we leiden nu allemaal een beetje met je mee. Vertel eens even, want je zegt, er zijn zulke mooie dingen meegemaakt. Wat heb je voor moois meegemaakt? Even eentje hoor, niet je hele cv. Ja, zal ik dan beginnen dan? Ik ben getrouwd ja? geweest met de mooiste vrouw van de wereld. Ah, Leo. Ja. Ah. Ik ben wel gescheiden. Oh. Ja. Maar we gaan, nog, maar we gaan nog, nog goed met elkaar om. Dus wat dat betreft... Nou, ik ben trainer geweest van een korbalvereniging... waar ik twee keer kampioen van Nederland ben geweest. Ja. En die club die, waar ik die, die ik dus aanhang... Die is, dat is Fortuna uit Delft. Ja. Die uh, is inmiddels ook alweer... de laatste jaren zijn die een aantal keer... kampioen van Nederland geweest. Dus, uh. dus dat zijn allemaal mooie dingen. En ja, mijn geliefde Club Feyenoord... die heeft dus de Europa Cup gewonnen. Die heeft oh. de Europa club, de Wereldbeker noem maar op. Dus... Ik, ja, zou, ik, zou het bijna vergeten. ik zou het bijna vergeten, Leo. Even belangrijk. Uh, jij zat in die trein. Uh, uh, daar kwam je iemand tegen die je jaren later nog herkende toen je uit coma kwam. Ja. Hoeveel heeft Feyenoord toegespeeld tegen Celtic? Ja, gewonnen natuurlijk. Met? 2-1. Ah, je weet het echt nog. Ja. ja. <laughs> Kijk, dat Zoeken zijn goede dingen. herinneringen. Zo'n ja. dingen vergeet je nooit, hè? Dankjewel, Leo. Ik ga op zoek naar een antwoord voor je. Oké. Okay. Dag. Dank ja, en nog een goede nacht ook. Dankjewel. Dag Leo. Bye. Grace Jones en I've seen that face before. 081121. Kun je nog steeds uh, bellen als je uh, rondloopt met een vraag of het antwoord weet op een van de eerder gestelde vragen? Um, Even eventjes... Uh, kijk, Jos. Ja. Hallo Jos. Graag gedaan. Goedenacht. Ja, nou hetzelfde. Ja. Ja. ja. Ja, ik, ik, ik wil eigenlijk reageren op de, op de vraag van, van Margreet, betreffende haar winders in de vijver. En ja, in feite heeft ze het antwoord zelf al gegeven, denk ik, door uh, toch die vijver leeg te halen. Ja. Nagenoeg, ja. En, en dat moet trouwens wel snel gebeuren voordat de vissen in, in de, hun winterslaap slaap gaan, zeg maar. Dus, oh. Ja. Want... want... want dan moet... Nou ja, de, kijk, de, de vijver gaat dadelijk in rust tot het voorjaar. Ja. En dan moet er helemaal niet meer in de vijver uh, geroerd worden of zo. Oh. zo is heel slecht voor de vissen. Oh. Maar dus, slecht voor ja. de vissen als in... Dat, Wat zeg je? Zo slecht voor de vissen? Gaan ze dan dood? Ja, ja, ze gaan, of, uh... Nee, maar ze gaan niet rusten, dus dat, dan wordt het natuurlijk het, uh, uh, hun leven verstoord. Oh ja. Zeg maar. Ja. ja. Maar het wordt, hun leven wordt sowieso verstoord als ze uit die vijf. Ik bedoel, als je de vijver leeg gaat laten lopen, je gaat ze eruit halen met netjes. En, ja, uh... ja goed, dat, dat, dat, maar goed, dat kan dus nu nog, want nu zijn ja. ze nog actief. Oké. Okay. Eh? Maar het verbaast me wel, hoor, trouwens, dat er zo ontzettend veel vissen geweest zijn. Want ik heb zelf ook. Uh, goudwinders gehad, en, ja. en blauwe winders trouwens, want goudwinders winders zijn de verschillende soorten, zeg maar. Ja. En uh, ja, bij mij hebben ze zich nooit of, of nooit vermenigvuldigd, dus dat vind ik op zich wel heel bijzonder, maar uh, het is ook zo dat er ook maar een paar uh, vissen per, per vierkante meter in een vijver mogen zitten, dus dit is ook veel te veel. Ja. Dus ook voor de vis is dat niet goed. Nee, ja, precies. Maar ze krijgen ze er dus niet uit. Is, maar maar, maar ik, weet, ik, ik, heb, ik heb geen vijver, sterker nog, ik heb niet eens een tuin. Maar uh, ja. is het niet een verschrikkelijke klus om een vijver leeg te lopen? Nee, er met een pomp tenminste. Als oh, je een okay. pomp hebt, dan is, het, dan is het zo gebeurd. Ja, oké. Okay, dus, dus dat is. En dan laat je er een, een, een klein laagje water in zitten en dan kan je die vissen doen. Betrekkelijk eenvoudig vangen. Ja, ja. Zonder ze te, bescha zonder ze te beschadigen. En dus hele vijf inzetten en roer te brengen. En dan ja. kun je ze dan naar de, naar de. Ik wou zeggen de viswinkel. Kun je ze dan naar de dierenwinkel brengen? Ja, ik denk dat ze er best wel blij mee zijn, ja. Echt? Ja. Oh, wat grappig. Ja. Dus kom je aan? Ik heb, ik heb hier een plastic zak. Met vijftig ja. winders. Ja, precies. Nou, in tuin, tuincentra hebben ze ook grote bakken vol met winders hoor. Dus. Mm. Dat, dat is op zich geen probleem, denk ik, om ze kwijt te raken. Maar ik vind het wel grappig om Net van jou te horen... dat ze dus niet zoals konijntjes uh, normaliter uh, zichzelf voortplanten. Nee, nee, nee. Ik, want ik heb, ik heb verschillende keren winders gehad. En ik heb nooit... Uh, ja, ik, ik heb wel zo'n een visje, maar dat is dan een, een, een kleintje van een goudvis. Maar van winders heb ik dan nog niet gehad. Maar dat... Maar het lijkt me inderdaad een groot probleem, want wat jij zelf al suggereerde. het zijn er nu 50. Ja, het zijn er dadelijk, zijn er een paar honderd. Ja, precies. En <laughs> uh, uh, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. nee, maar ja, dan blijf nee. je ook aan de gang. Want, uh, als ja. ze de, nee, maar nu ook, want als ze, de nu, uh, ze heeft er nu 70, 50, als ze denkt van nou het is misschien toch leuk om de twee te laten zwemmen. Dus ze haalt er 48, uit, dan zit ze volgend jaar weer met 50 winders. Ja, ja, of, of, of, ja. We of het kijken, was een die... toevalstreffer. Dat zou kunnen, maar eigenlijk zouden een paar van die groten eruit moeten, want die zorgen voor het kwaad in feite. Ja, nou die kleintjes, wacht maar, als die in de puberteit ja. komen. Ja, ja. gaat het ook. Nee, maar het, het, is, het, is, uh, het is dus echt een kwestie van de vijver leeg laten lopen. Ja, want dat was al zelf als antwoord gegeven. Kijk, erin, erin roeren, dat, dat haalt niks uit. Hè? Nee. Dan haalt, vangt ze een paar visjes en, en dan, ik denk dat die beesten alleen maar een trauma oplopen. Ja, hè, nee, van ja. Nou, het, het, het, ja, het verbaast me wel dat want ik, als ik bij, bij mijn vijver uh, zat, dan kwamen de vis altijd naar me toe. En ja. ja, die doken nooit weg. Wel als ze vreemden kwamen, maar als ik er uh, boven zat, dan uh, waren ze altijd heel tam. Ja, maar van en, jou wisten ze dat je ze niet uh, eruit ging ja, vissen precies. om via marktplaats. Ja. Uh, maar ze moeten van van greet ook weten, eigenlijk. <laughs> ja, maar die willen ze weg hebben. Dat hebben ze door. Ze zijn geen domme ja, winders. Ja, dat, ze zijn best, best slim. Dat ja. zal ook wel zo nee. zijn. ja. ja. Nee, ja. ja. ja ze zijn ja. gewoon bang dat ze sushi worden, denk ik. Dat zou <laughs> ja. Dat kunnen. Ja, Dat ja. moet niet aan denken. Nee. Nee. Maar goed, de, de vijver moet leeg. En dan hulpla uh, met de hele, de hele zwik uh, naar de dierenwinkel. Of, ja. uh, en dat moet ik. Ik ben er lang mee want. Uh, ja, nee, niet de te lang natuur wachten. gaat in rust. Ja, wanneer, wanneer begint de natuurrust? Ja, ik denk volgende maand al. Ik, ik heb nog geen melding gekregen. Waar hangt dat vanaf, dat het oktober is? Of nou, dat kijk, het is net zoals de, de, de, de, de, de flora, gaat ook in rust hè? De, binnenkort. Hè? De meeste planten sterven al af. En die komen zo in maart, april weer, weer terug. En dat is met vissen ook zo. Ze, ze duiken onder. Ze eten ook helemaal niet meer. Tot in het voorjaar. Okay. Dan warmt het water weer een beetje op en dan worden ze actief en dan gaan ze ook weer eten. Dus ja, die, die, die winterrust moet uh, eigenlijk niet verstoord worden. Maar zijn er dan geen simpele manieren? Dat je bijvoorbeeld een uh, grote emmer met een beetje voer op de bodem, dat je die in de vijver laat zakken... Nee, want ja, het voer blijft altijd drijven. Dus dat zou oh, ja, ook niet. Het. Ja. Nee, het is niet. Nee, zo simpel is dat niet. Nee. Oké, okay. nee, het wordt echt nee. uh, vijver een beetje leeg. Nou, dus daar ja, uh, ga je het dat... mooi klaar mee. Ja, kijk, je hoeft hem niet helemaal leeg natuurlijk. Nee, en, en nee dat lijkt me weer... onverstandig voor de vissen. En dan, en daarna dan ben je, gewoon je er wel zon, vanaf. Natuurlijk. Ja, <laughs> ja nee, dat, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want dit is, is geen doel natuurlijk. Oké, okay. nou nee. dankjewel. Voor, de, okay. voor, de, voor het advies. Ik, uh, ik hoop ik, dat ik mag geet een beetje wegholpen heb. Ik ook. Okay. Ik wens haar sterkte met de hele toestand. Nog ja, ook. dat mag je Dat doe ik ook. Okay. Ja. Goeiedag okay. nog, Jos. Ja, als, uh, ook, jij ook hoor, dankjewel. Oké, okay. dag, dag. dag. dag. 0811-21. En het grappige, ja, die grappige vraag van uh, Ralf, waarom zit je voor de tv maar achter de computer? Het is natuurlijk gewoon een heel taaltechnische vraag, maar er wordt nog niet echt over gebeld. Dus als je toevallig weet, pak dan nu even de telefoon en uh, bel 0811-21. Duke. Hallo. Hallo, ik kreeg toch een mailtje van jou. Ik vond het toch schattig? Ja, hè? Ja, dat vond ik echt mooi. Maar vertel even voor de mensen die het niet gelezen nou, hebben. Nou ja, ik ben pas, uh, pas opa geworden. Ja, gefeliciteerd. Voor het eerst. Ja. Van Leonore. Oh. Ja, was oh. een hele uh, leuke meisje. Ja. En die begon uh, eigenlijk vrij snel na de geboorte onmiddellijk tegen me te lachen. <laughs> dus ik dacht van, uh, nou, heb ik dat nou, hè? Ja, Net opa en dan gelijk alweer uh, een mooie uh, lach. En uh, toen werd ik onmiddellijk uh, teruggefloten door de hele omgeving. Mijn vrouw, mijn, uh, mijn, mijn, mijn dochter. Ik dacht, ja joh, maar die, uh, die lacht, het is een lachstuipje. Yeah. Dus toen, ja. Dus toen dacht ik bij mezelf, wanneer gaat een lachstuipje bij een baby nou over in een echte lach? Ja. Yeah. Ach. En, en, en, en. Want ze heeft nadien nog een aantal keren tegen me gelachen. Uh, en, en ik zie ze ook tegen mijn vrouw lachen. Ja. En oh, zegt, dat dan uh, ook, ja. Mijn schoonzoon van. Uh, ah, joh, dat is uh, een lachfuippie. <laughs> die hebben daarvoor gestudeerd kennelijk, maar. Uh, <laughs> ja, nee, maar dit is toch ook. Ik vind het ook een beetje. Het klinkt ook een beetje als jaloezie hoor. Ja hè? Ja. Ja, dat lijkt mij ook ja. Want uh, het is zo'n leuk, uh, leuk uh, gevoel eigenlijk dat je, ja, dat, eigenlijk ben je dat hele proces van toen je kinderen klein waren, ja. ben je vergeten. Ja. En uh, dat komt dan weer helemaal terug. Dus uh, ja, dat lijkt me zo, uh, dat vind ik zo leuk. alleen uh, uh, ik, ja, toen noemde die vader mij op van... Wanneer gaat zo'n kindje nou zodanig kennen dat ze je ook bewust toelacht? Maar, uh, Duk, uh, hoe oud is Leonore? Ze is van 15 juli. Ja. Uh, oh. En ik ben nou een maand met vakantie geweest. Ik ben oh. net terug. Ja. Uh, dus ik heb haar nou een maand niet gezien. Oh. Dus, uh, nou is ze waarschijnlijk helemaal veranderd. Ja, dat is. Uh... Morgen gaan we weer naar de tool. Ja, en die dan... lacht niet meer naar je nu hoor. Nee, hè? Nee, maar ze is. De... Oh, Wacht oh, even hoor, oh wat is. <laughs> maar wanneer lachten ze dan naar jou? Nou, na. Uh, na twee weken of zo. Na twee, ja. Ja, ja, ja. Is dat nou een lachstuipje? Of, uh... Nou, weet je wat het is? Ik heb, uh, ik heb drie kinderen die uh, alle drie heel vroeg lachten. Ja? En dat was, in mijn herinnering was dat na vijf weken. Na vijf weken. En dat is, toen, zei, toen zei ook iedereen tegen mij: dat kan niet, dat is een, uh, dat is een, uh, een lachstuipje. En, um, maar daar dat weet ik toch wel uh, vrij zeker dat dat echt lachen was. Ja. En ik denk. Maar wanneer heb je dan herkend dat het echt lachen was? Hoe herken je dat dan? Um, ja, dan maken ze ook contact. Weet je, dan liggen ze niet zomaar een beetje voor zich uit te lachen... maar dan is het ook op een, uh, op een moment dat je even met ze zit te spelen... of dat je echt heel, tegen ze praat en dan kijken ze je, je aan. Dus en... dat ze je herkennen. Ja, nou dan, dan, dan... Weet je, dan lachen ze niet op een willekeurig moment... maar op een moment dat er ook een lach uh, van pas komt. Zeg maar. dus, uh, dat is het, Dat is een logisch moment. Ja, ja. Maar ik... Ja... Ik, nou, twee weken, ja, wat, maar wat is een lachstuipje? Hè? Wat is dat dan? Dat, is dat gewoon oefenen van uh, mondhoeken of zo? Dat klinkt ook niet logisch, toch? Zo ziet het er toch niet uit. Nou ja, misschien net als een. Uh, als, als, als een schreeuw om melk of zo. Maar... Ja, ja, ja, ja. Nou, dat zou me niks verbazen. <lacht> want ze zijn. De, de, de, hoe klein ze ook zijn, daar zijn ze wel heel handig in. Je huilen ja, huilen helpt niet. Ik, ik ga lachen. <lacht> Krijg ik wel? Ja. Nou, ja. Volgens, mij, volgens mij heeft ze gewoon aan je gelachen hoor. Ik denk het ook. Ja, ik denk, als ik het zo hoor, dan voelde het zo goed. En dan is het misschien niet lachen van pret, maar gewoon wel lachen van dat het prettig is. Oh, daar komt het woord prettig vandaan, denk ik nu. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat het zo, dat het zo goed voelde bij opa, denk ik van, nou, <lacht> een lachje. Ja, en dan ga je gewoon op vakantie, terwijl je kleindochter een maand oud is. Ja, ja de dat is klein... iedereen natuurlijk, uh, shit. Ja. Maar ja... Waar ben je naartoe geweest? Die vakantie geweest? was ook leuk hoor. Ja, waar was je? We zijn met een groepje van acht, met vier caravans, <laughs> uh, naar uh, Bretagne geweest. Ach ja. We hebben zeven campings aangedaan. En natuurlijk hebben we steeds even contact gehad met, uh, met, met de thuisfront. Ja. En af en toe kregen we wat fotootjes toegestuurd. Oh. Je, zo. <laughs> dus we, we hebben wel contact gehad. Alleen dat lachen. dat. Uh, dat heb ik niet meer beleefd. Nee. He. Nou ja, maar als je er nu ziet, dan lacht ze echt voor dan zul je het zien. Dan is er wel verschil. Dan lacht ze naar je. Nou, en Dan, zou nou, ik je dan. Daar ga je een projectje van maken, denk ik. Nou, ik, je dan af. <laughs> nou ik vind het een verschrikkelijke lieve vraag. Er zijn vast nog wel mensen die daar iets zinnigs over kunnen zeggen over lachstuipjes bij baby's. Die gaan uh, nu bellen naar 0811 21. En dankjewel Op. voor de vraag, Duc.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 Niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. In heel Europa, In heel opa, Europa. Al Europa, zo iemand als hij. In hele Niemand zo aardig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 Mijn opa, mijn opa, mijn opa En niemand was zo aardig voor mij In heel Europa, mijn In heel opa, opa. Niemand zo iemand als jij Niemand Europa. zo aardig maar voor Europa. mij In heel Europa, mijn eigen hey. opa Niemand zo aardig, niemand zo aardig Niemand zo aardig als hij. Hey. Ik, uh, ik krijg helemaal jeugdsentiment van dit liedje. Want mijn oude opa die zong het vroeger altijd. Alleen die ging dan ook met de caravan naar Frankrijk. En dan zong hij altijd mijn oude opa in Zuid-Europa. En... Dat is heel grappig om dan nu te horen dat dat helemaal de tekst niet is. Dat wist ik natuurlijk ook wel. Ja, zuster, nee, zuster was dat. En mijn opa, naar aanleiding van het verhaal van Duke. En als je hem wilt helpen met informatie over lachstuipjes... en wanneer babytjes voor het eerst echt gaan lachen... 081121. En de vraag van Ralf staat ook nog open. Waarom zit je voor de tv en achter de computer? 081121 als je daar iets over wilt zeggen. Leo wil Heel graag weten hoe het kan dat hij tijdens zijn bijna doodervaring eigenlijk weinig ervaring had. Want dat hij eigenlijk niets heeft meegemaakt van tunnels en licht. En of er meer mensen zijn die dat, uh, die dat herkennen. En toen hij bijkwam, uh, na nog in coma gelegen te hebben... Uh, had hij erg last van dat hij zich grover gedroeg dan normaal? Er Zijn er mensen die dat herkennen en die weten hoe dat komt... die kunnen ook bellen naar 0800 1121. En Patrick wil nog steeds graag weten of mensen die blind geboren zijn... ook met beeld kunnen dromen. Dus blijf vooral bellen als je daar iets over weet. Even kijken, Willem. Ja, hallo. Hallo. Ja, ik wil even reageren op dat achter de televisie... Ja. Of o, voor de televisie ja. en achter de pc. Ja. Nou, dat, uh, dat voor de televisie... dat wil gewoon zeggen... dat is een passieve bezigheid. En achter de, achter de computer... is een actieve bezigheid. Hetzelfde als je... achter het stuur zit van een auto. Dat is eigenlijk de verklaring. Ja, oké. Okay. Dus als je... De ja. Je zit achter de pc, dan doe je wat. Ja. Je zit achter het stuur van je auto... En dan doe je ook wat aan rijden. En als je voor de televisie zit, dan zit je passief zie je te kijken. Ja, het heeft volgens mij niks met elkaar te maken. Maar het klinkt toch heel logisch? Ja. Wat grappig. En, en is, dat, uh, is dat gewoon een gevoel? Of zeg je van, nee, dit, dit is een regel in de taal? Uh, nou ja, ik heb zoveel jaar met computers uh, gewerkt. Ja. Dus uh, ik vind dat een heel uh, ja, ja, gewoon begrip. Je bent actief bezig. En, en of dat nou ergens uh, in de taal beschreven is, ik denk dat dat zo gegroeid is. Ja. Of er moet nog een taalkundige zijn die daar een andere verklaring voor geven. Maar dit leek mij de meest voor de hand liggende verklaring. Ik krijg een prachtige, een prachtige zin toegestuurd via de chat ja. van Eline. Die stuurt, een vrouw staat dus achter het aanrecht en een man staat ervoor. Ja, dat zijn <laughs> ook uh, van die... ...van die typische uitdrukkingen. Ja, precies. Ja. Maar wat betreft die meneer met die bijna dood ervaring... ...er is een mooi boek van de Pim van Lommel. Die, die arts. En die schrijft daar ook allemaal interviews in... ...met mensen met een bijna dood ervaring. Ja. Dan moet hij dat boek eens lezen. Oké, okay, maar daar zijn ook geen mensen bij... ...die niks hebben meegemaakt, want anders ja. is het een heel dun boek. Ja, dat klopt ook. Oh. En wat die lachen... ...ik heb zelf ook een... Uh, een aantal kleinkinderen. Uh. En, uh, uh, de, ik heb wel opgemerkt als je een jonge baby bij de mondhoek aanraakt, dat die dan ook uh, lachstuipjes uh, krijgt. <laughs> en uh, als je echt een echte kind wil horen scha schateren van, uh, van een paar maanden oud, yeah. dan moet je op een YouTube filmpje kijken en dan zie je een hond die, die bijt naar bellen. Er wordt met bellen geblazen en die hond die hapt in die bellen. En dan hoor je dat kind heel erg schateren van het lachen. <laughs> Niet normaal voor een kind van een paar maanden. Ja. Even kijken hoor, of ik dat zo snel terug kan vinden. Want hoe kwam je daar terecht dan? Waar hoe kwam nou, op je op dat filmpje? Dat is uh, wel toevallig. Zet je te uh, Google op, schaterende een de kinderen. een van iemand uh, van een leuk filmpje. en dan eindigt het meestal met een heleboel andere filmpjes. of iemand heeft dat uitgekozen om naar jou toe te sturen. omdat hij het zo leuk vond. Ja. Er uh, zijn daar een heleboel uh, zaken. Ja. Maar ik, uh, ja, ik belde dus voor, die, voor de televisie en achter de pc. En voor de aanrecht. En achter aanrecht, dat, dat begrip, dat ken ik ook heel goed. Want ja. ik ben ook heel handig in de keuken, dus... Oh, dus jij staat achter het aanrecht? Ook dat, ja. En bij mij is het meer voor het aanrecht? Ja. Ja, dat uh, kan ik me voorstellen. <laughs> oh, ik heb, hem al. ik heb het filmpje, maar ik kan, hier vandaan, kan ik dat niet uh, doorzetten naar de uitzending, denk ik. Dus ik ga eens even kijken of ik dat op een maar het is een heel bekend wil. filmpje... Uh, Zien. Ik denk, ja, we kunnen het natuurlijk niet zien, maar we kunnen het natuurlijk wel laten horen. Misschien dus zal ik eens even kijken. echt een hele leuke schatelach. <laughs> ja, dat is altijd grappig als je dat soort. Uh, dan werkt lachen zo verschrikkelijk aanstekelijk, hè? Ja, maar met baby's. Uh, ik heb het ook zelf bij mijn dochter gezien, maar. Als het, uh, ja, het, zijn, het lijkt op stuiptrekjes en zo. En, en, maar als je dan zo met je vinger bij die mondhoeken komt... dan wil het ook wel eens naar een uh, lach. En om nou te zeggen dat het heel bewust lacht... dat kan ik ook niet zeggen als het zo jong is. Nee, precies. Ja, nee, dat, het, het schijnt niet te kunnen bij die hele kleintjes, maar ja. Het is dan een toeval dat het uh, lacht. Ja. En, en uh, je kan het stimuleren door met je met vingers bij de mondhoeken te bewegen... Dat er zo'n gymas optreedt. Nou, dat zijn goede tips. Want eigenlijk wil iedereen toch kunnen zeggen dat die baby al met twee weken naar hem gelachen heeft, hè? Ja, ja. Ja. Nou, dankjewel. Oké, nou, succes met de uitzending. Dat gaat wel lukken. Tot de volgende keer, hè? Ja. Oké, dag, dag. Ans? Hallo, Astrid. Hallo. Dag. Hartstikke leuk programma, heb je? Oh, gelukkig. <laughs> maar ik heb een vraagje aan je. Ik ben vaak uh, elektrisch geladen. Dan geef ik iemand een hand en dan krijgen ze een schok van. Hè? Ja. Zijn er nog meer mensen die dat hebben en hoe krijg je dat? Oh ja. Ja. Heb jij het wel eens meegemaakt dat iemand je in de hand gaf dat je een schok kreeg? Ja, of uh, uh, uh, wat, wat ik nog wel eens heb is uh, dat je dan de kat aait en dat je dan het neusje aanraakt. En dat het arme beest dan een schok krijgt. Dat uh, heb ik ook wel eens gehad. Oh, dat vind ik zelfs zo zielig. Ja. Maar, uh, maar ik weet eigenlijk niet. Ja, het heeft met het weer te maken. En het heeft met, uh, uh, uh, heb ik me laten vertellen, nog te maken wat voor je aan hebt. Oeh. Dat, dat kan ook allemaal nog. En, um, en je hebt natuurlijk ook nog dat je bijvoorbeeld een ballon als je die tegen je haar wrijft, dat je die aan het plafond kan plakken. Ja, ja dat als ik als ik op het strand loop en het is een beetje weer, dan gaat mijn haar ook helemaal rechtop. Staan. <lacht> ja, sommige mensen hebben dat eerder dan anderen. Ja, ja nou ik heb een keer met een vriendin op het strand gehad, die begon in één keer heel hard te lachen. <lacht> ik zei, wat is er nou? Ik zei: oh, je ja, haar staat helemaal rechtop. Dat is wat inderdaad zo, ik knet het ook. En dat is ook grappig. Dat vind ik, ik vind het nu al een grappig beeld. Ja. Ja, je, hebt toch, je had vroeger bij een natuurkunde zo'n bol. Daar moest je dan, dan kon je je handen opleggen. En dan ging ook je haar overeind staan. Maar ik weet niet meer wat, wat nou de kloof van die bol was. Dat heb ik nooit gehad op school of zo. Hmm. Hmm. Maar ik heb wel eens... Uh, ik heb een keer gehad dat, uh, dat ik in het ziekenhuis lag. En dat ze met in een rolstoel naar de lift reden. En toen ging die verpleegster met de hand op het knopje van de, van de lift. Het kreeg ze een klap. Oh. En toen zei ze, oh mevrouw, wat bent u statisch geladen? Ik zeg, ja, ik kan er niks aan doen. Nee. Ja, dus als ik iemand een hand geef, dan ben ik altijd een beetje, kijk ik altijd hoe ze reageren, weet je wel. Is het echt zo vaak? Ja, ik heb het de laatste tijd wel uh, heel vaak, ja, dat ik uh, Dat ik denk ik, uh, ja, ik weet niet. Ik heb ook wel eens gehad dat ik, toen was ik nog in de oven blijf, dat ik een jongetje bij zijn schouders pakte. En dat kind keihard begon te huilen. Ik zeg: Je doet toch niks? <laughs> nou, ik denk, ik denk: Oh, die heb ook weer een schok van me gekregen. Ja. Dus ik ben heel voorzichtig om iets aan te raken. Goh. Misschien, ja. misschien kun je nog. Um... Uh, dat je, dat je uh, bijvoorbeeld uh, de mixer bijvoorbeeld kunt laten functioneren zonder dat je min stopcontact doet. Dat zou handig zijn. Op een of andere manier. Ja, je moet, misschien kun je nog je voordeel ermee doen. Mm. Nee, maar ja, nee, maar ik vraag me af of nog meer mensen dat hebben. Ja, Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus dat is mijn vraag. Maar je, je vindt het niet zo vervelend dat, je, dat ik ook even op moet roepen met wat je eraan kunt doen? Nou ja, ja. ja. Dat zou wel zijn. Ja, als ik toch bezig ben. Als ik het, uh, als ik het heb wat ik dan kan doen, wat ik de, om daar uh, dan af te komen. Ja. Nou, dan, uh, dan, dan doe, ik, uh, doe ik mijn best gewoon weer. Dus uh, wat doe je tegen statische elektriciteit? Ik heb welke, elektriciteit? Uh, schat dat ik een beetje een onderjurk uit trok. Dat het helemaal knetterde. ja. Het helemaal bij de tv, tuk, tuk, tuk, tuk. Maar dan heb je een synthetische onderjurk, dat ja, is een nee, hele goedkope dat, van de Vibra. Ja, nee, dat, dat is wel jaren geleden. <laughs> het, uh, toen deed ik dat even. Ik denk, wat heb ik nou? Weet je wel? Ja. Dus, uh, nou, vraag maar eens of mensen, meer mensen ja. zijn die het hebben. Ja. Nou, ik vind, okay. ik vind, en het is wel, als het licht uit is, dan staat niet er gewoon nog het hele huis van jou uh, nee, nee, zo erg is licht te niet. geven. Okay. Zo erg is het niet, maar ik, uh, ik ervaar het wel eens uh, dat ik iemand aan de hand ga. En dan zeggen ze het ook tegen, hoor. Ja, dat, dat zou ik ook doen. Dan zeggen ze het tegen, want mevrouw, ik uh, krijgt een schot van. Ik heb één keer gehad, die man, die zei niks. Geen keer uh, gaf ik iemand een hand, die, die stelde zijn eigen voor en die trok gelijk zijn hand terug. <laughs> en dan niks zeggen. Ja, maar als ze wel iets zeggen, is het ook raar, alsof je er iets aan kunt doen. Ja, nee, ik kan er niks aan doen. Ja. Ik denk dat die persoon die, die ik dan de hand geef, die, dat die dan ook statisch geladen is. Ja, dat denk ik ook. Want ik heb het niet bij iedereen. Maar jij krijgt nooit die schok, het is altijd iemand anders. Ja. Ja, ligt het toch aan jou, hoor. Goed, ik ga, ik ga mijn best doen voor je, Els. Hans heet het Oh, sorry, Hans. Doe je, voor, <laughs> doe je voorzichtig? Ja, ah, ja, ja. Oké, okay, goedenacht. Dag. Dag, Hans. Um, ton. Hallo, Oh, dan moet ik heel even de chat aanzetten. Want als ik iemand dus spreek die ook aan het chatten is, dan vind ik het altijd, Want dan gaan mensen op de chat heel hard ton roepen. Dat vind ik grappig. Dan lees ik even met je mee. Ja, en dan zie je waarschijnlijk ook alleen maar ton, ton, ton, ton. Ah, nog helemaal. Ja. Nee. Ja. Goed, Ton, hoe gaat het? Het gaat prima hier aan Strid, dankjewel. Waar zit je helemaal? Uh, in, in de Caribe. He, lekker hè? Ja, lekker lekker weer. Lekker warm. Hoe laat is het bij jou? Het is bij mij nu bijna tien uur. S'avonds of ochtends? Uh, uh, S'avonds. Oh, oké. Okay. Oh heerlijk. Ja, dus je bent de dag net nog aan het afsluiten, joh. Ik ben opeens bezig, nog een pillje in haar houden. Wat kan ik voor je doen? Ik had... Uh, ik las vanmiddag de Telegraaf op internet uiteraard. Ja, dat geeft niet. En, uh, en ik las dat, uh, dat de miljoenennota alweer uitgelekt is. Ja. En dat Nederland een staatsschuld heeft van 451 miljard euro. Ja, alsof je een emmer gooit, hè? Alsof je een emmer gooit. Ja. ja. Nou vraag ik me af. Uh, alle landen hebben een staatsschuld. Ja. Zelf, zelfs Amerika is het rijkste land van de wereld, zeggen ze. Ja. En dat heeft een staatsschuld, een staatsschuld en het kan het ook niet meer betalen, et cetera, et cetera. Dus, nou, als alle landen, zover ik weet, of alle landen die, die, die, die, die, waar je de kranten van kan volgen, uh, een staatsschuld heeft, ja. waar komt dat geld vandaan? Nou ja, nergens kan, vandaan, als, dus daarom is het een schuld. Als ik, als ik jou een tientje, een tientje leen, ja. en, en, en jij leent dat tientje weer uit aan iemand anders, en ja. dat gaat zo door, ja. dan is dat nog steeds mijn tientje. Ja. Maar uiteindelijk, heb, heb, als ik dat tientje dan weer leen van iemand aan weer, uh, in, in de cirkel. Ja. Uh, ik weet niet of het zo werkt, maar uh, volgens mij moet dat toch ergens, een, een, uh, dat, dat geld vandaan komen. Ja, precies. Ja, de, ja, jij zegt: iedereen heeft een schuld. Dus wie, wie, uh, wie, is er nu, wie zit er op zijn geld te wachten? It's, it's, dat bedoel ik maar. En, <laughs> en altijd maar bijdrukken, dat, dat is ook niet goed hè, want dan wordt je nee. geld minder waard. Maar ja, ja. maar... Yeah, it's, it's... Zeg het maar. Hey, nee, ik zit even, ik ben aan het visualiseren nu en dan klopt het. In, als je het zo inderdaad uh, uh, uh, praktisch maakt, dan klopt het inderdaad. Want je kunt nog zeggen van, kijk ik, le ik leen geld van jou en dan heb ik dus een schuld. En uh, uh, uh, Ans, die ik net aan de telefoon had, die uh, uh, leent dat geld weer van mij. En dan heeft zij dus een schuld. Maar dan heeft ze dus ook het geld. Ja, dat is al uitgegeven, Ton. Uh, ja, maar dan, dan dus ben ik de enige die dus nog geen schuld heeft. Omdat we het van jou geleend hebben? Ja, want ik had twee tientjes in mijn portemonnee zitten. Dus, eigenlijk... Maar als we, nou, als we nou allemaal in de schulden zitten, dan moet dat geld er niet ergens van aangekomen ja, zijn. Ja, precies. Want we lenen allemaal, maar van wie dan? En, en we, spreken, we spreken over een hoop, een hoop poenen. Ja, ja dus, maar het zijn bedragen waar je niet eens meer iets bij voor kunt stellen, toch? Eh, nee, ik kan het me niet voorstellen, nee. nee. nee. Eh, en als ik dan lees dat het, dat het uh, een paar jaar geleden nog maar... Uh, uh, hoe, hoeveel was het? Het is 45 procent meer dan een paar jaar geleden. Ja. Dan, dan is er een hoop extra schuld bijgekomen. Dat is allemaal, dat is allemaal mooi en aardig. Waar komt de centen er vandaan? Wat, ja. dat, dat is dan van landen geleend die, die wel geld hebben. Ja, ik vind het een goede vraag. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Dat zou ik moeten weten met al die economie, economie die ik ooit gehad heb. Maar... Uh... <lacht> Ja, ik heb geen economie gestudeerd natuurlijk. Nou ja, ik heb, ik heb er toch wel wat van meegekregen, maar ik zou het van, eigenlijk Vandaar weten. dat ik nog twee tientjes in mijn portemonnee heb zitten. Ja, en heb je verder nog schulden? Uh, nee hoor, ik heb helemaal geen schulden. Oh, heerlijk. Uh, uh, dus uh, misschien, misschien zijn het mijn belastingcenten die ze terug moeten geven, die ik ook teruggekregen heb. Ja, dat klinkt, dat klinkt heel plausibel. Uh. <laughs> dat dat ook opgelopen is met alle rente tot zo'n 45 miljard. Ja, maar als je het niet teruggeeft, dan kun je toch je schuld noemen natuurlijk. Nou ja, dat hangt er vanaf, hè. Ja. Nou, Ton, ik, uh, ik hoop dat er iemand belt met een beetje economisch inzicht... en ook nog de, de capaciteit om het in Jippe-Janneke taal uit te leggen. En ik ga mijn best voor je doen. Oké, okay, Astrid. Oké, okay. heel veel plezier nog. En dank nog je geprobeerd. wel. En met, met je eerste jaar, die een paar weken geleden voorbij was. Ja, dank je wel. Ik heb, ik heb, ik heb je niemand horen feliciteren. We gaan naar het nieuws, Ton. Dag! Oké, okay, oh.